Anneke, de aanwijzingen stapelen zich op en we moeten nu handelen. Het adres is Pottenmakerstraat 13. Jan? Ja? Schiet uw jas maar aan. Ja. We gaan een blitzhuiszoeking doen bij Maya Klaus. Uh, Pieter, ik heb die apotheker die tegenover de Van der Weijden woont uh, nog niet te pakken gekregen hoor. Dat heb ik gehoord vanin. Jij gaat de gouverneur lastigvallen. Oh god, de stedelijke tamtam -tam heeft zijn werk al gedaan. Wat was dat? We gaan voorlopig alleen nog maar zijn vriendin lastigvallen, commissaris. Kom Jan, we zijn ermee weg. Oh, oh, oh, oh. Zo gaat het hier niet, hè. Ik ben tot nader orde nog altijd uw hiërarchische overste. Trouwens, Vanin, ik dacht dat jij mij van uur tot uur op de hoogte ging houden van uw demarches. En zeker als er hooggeplaatste personen bij betrokken zijn. Ja, hebben wij dat echt zo afgesproken? Dat kan ik me niet herinneren. Jij wel, Vermeer? Vanin, jij bent al over de schijf gegaan met kolonel Keitels, hè. En ik heb hier vandaag ook al een klacht binnengekregen gekregen van Brugge 2002, van de directeur van het Concertgebouw en van de hoofdredacteur van de Rendezvous. Wat zet je van plan, Vanin? Ons tot de IC van heel Europa maken, of wat? Ik stel voor dat je rustig telefoneert naar uw hierarchische overste. Die zal u misschien kunnen overtuigen van de ernst van de zaak. Mij gaat geen wijs maken dat Pierre hiervan op de hoogte is, hè? Nee, maar Pierre heeft me wel heel goed geholpen om een argument te vinden om nu een huiszoeking te doen bij Maya Klaus. Maya Klaus? Wat heeft Maya Klaus nu weer verkeerd gedaan? Hoe? Gij kent Maya Klaus? Kennen we? Oh, niet overdrijven, van iedereen die in Brugge een stapje in de culturele wereld zet... ...kent Maya Klaus natuurlijk. Hij was maar van de organisatie van Brugge 2002. Vermeer, hebt je dat ook gehoord? Ja, ja, commissaris. Zal ik het een en het ander noteren? Hm? Vermeer, uw manier van doen begint met hoe langer hoe minder aan te staan. Weet je dat? Commissaris, waar zat jij nu weer toen die brand in de manege uitgebroken is? Was dat nu op een diner van de Lions Club of op een drink van de Rotary Club? Zou het je het erg vinden om daar straks eens een verklaring over af te leggen? Vanin, nu is het genoeg geweest, hè? Maak dat je wegkomt! Wie zet er nu fiets in zijn living? Konden we nu echt niet wachten op de slot maken, nee? Nu is uw visa-kaart omzij. er staat toch geen geld op mijn rekening? Ook een idee om de deur van een oudbrugshuisje te willen forceren met een kredietkaart. Daar moet je van in voor eten, hè? Nog een geluk dat Jan de Loper meegenomen heeft. Amai zeg. Maar ja, Klaus is duidelijk een sloddervos. Moet je zien hoe alles hier overhoop ligt. En een afwas van drie weken? Het is duidelijk het verblijf van een studente die ondertussen een carrière heeft gemaakt in hogere sferen. En die waarschijnlijk nooit meer kan slapen. Zeg Anneke, ja. zijn dat hier geen schoenen van Dries van Noten? Ah ja? Maar zeg, ik verschiet ervan dat jij dat direct ziet. Ja. En hier een kleedje van, van Vivian Westwood. Zomaar op de grond. Toch allemaal duur spullen, hè? Enfin, met al die rommel zal juffrouw Klaus nooit doorhebben... dat we hier een huiszoek in gedaan hebben. Ze zit toch nog altijd bij de gouverneur, hè? Ja, ja, we worden meteen gebeld als ze daar wegrijdt. Tussen haakjes, ja? zeg, Pieter. Ja. Weet je wat het toppunt is? Haar VW New Beetle met reclame voor Brugge 2002... staat vlak voor de deur van dat gebouw geparkeerd. Ze had nog een bord op haar auto moeten zetten met de tekst... st, niet storen. Ik slaap hier met de gouverneur. <laughs> zeg, kijk eens... Zo'n tikmachine heb ik ook nog gehad in mijn studententijd. We zijn hier niet om te spelen, Fanny. Ik hoop maar dat we heel gauw iets vinden of we gaan ons totaal belachelijk maken, hoor. We zijn nu serieus, Pieter. Als de burgemeester inderdaad weet dat Maya Claus, de gouverneur, chanteert... Waarom heeft hij dat dan niet aan ons gemeld? Hanneke, dat heb ik u al uitgelegd. Dat noemen ze dorpspolitiek. Nee, nee, volgens mij heeft de burgemeester u dat alleen maar gesuggereerd om de gouverneur uit de wind te zetten. En natuurlijk en ook een beetje. Om... om natuurlijk in één moeite zichzelf veilig te stellen. Oh, ja. Je moet mij niet leren kennen. Maar ik ga daar niet van wakker liggen. Als het mijn onderzoek maar vooruit helpt. Ja, allemaal goed en wel, maar het is de laatste keer dat je mij voor voldoende feiten gaat zetten, hè Van In? Kijk eens hier, kijk eens. Wat juffrouw Klaus in haar diepvriesvak bewaart. Er ligt toch geen hand in, hè? Brieven. Laat zien. Oeh, dat is kat. Wow. Ah, Peter, dat zijn brieven van Chris van der Weijden. Over die rechtszaak van Maya Claus, die, die brandstichting in dat restaurant. Voilà. Daarmee hebben we al iets in handen. Laat mij er ook eens in lezen. Ah, dat is een brief van haar naar hem. En wat ligt hier tussen juffrouw Claus' haar lingerie? Foto's? Toch geen foto's van Chili, hè? Oh, maar zeg, dat is maar een bedijn, hè. Allee toen een jij twee gevier, gevier. Ik neem die in beslag in die foto's. Ja, dat had ik nooit gedacht dat de gouverneur zo sportief was. Gij wel voor mij. Hoe lang zou je dat standje kunnen uithouden? Denk je? Dat moeten wij hem toch eens bij gelegenheid Allee. vragen. Hè? Ik die foto's hier domme. Oei, ze is daar. Ja, hoe komt het dat die sukkels ons niet verwittigd hebben? Nou, we stellen ons verdekt op en we pakken Precies, haar meteen... Ik heeft nog niet gezien dat hij licht brandt. Dat heeft wat hier te betekenen, hè? Juffrouw Klaus, wij moeten u verzoeken om... Ach! Juffrouw, Juffrouw Klaus, ik waarschuw u! Oh. Have... op, op. op. kom maar mee, op, ja. en een beetje kalm, hey. Dat dat hier allemaal... ah, wacht tot ik hier buiten kom en dan gaan we wat meemaken. Nee. Ik heb mensen genoeg die ervoor kunnen zorgen dat gij en gij en gij... ...voor de rest van uw leven nergens nog aan de bak komen. Ja, ja, juffrouw Klaus, we weten het nu wel. Zing maar een toontje lager, ja? Zingt jij maar een toontje lager, hè? Lelijk voor Alsjeblieft, hè. Wacht maar. Ik zal Roger Beekman uitgebreid op de hoogte brengen Beekman? van uw manier van werken. Ah, juffrouw Klaus, kent de procureur. Wordt die ook al door u gechanteerd? Karin, voer haar maar gauw af. Steek haar kop maar eens onder een koude kraam. ik kom maar mee, mevrouw Lou. Durf mij niet aanraken, hè? Hey. Hey. Oh, zo'n Wip, kom uit. Oh, oh, kalm. Jij om mij op te sluiten. Ik heb niks misdaan. Hoe zit het? Gaat er zo mee komen of moet ik er iemand bij halen? Ik zal er eens iemand bij halen. ja? ik bel straks de pers op, En die Polspoel en liefde de zweten, Dat zijn goede vrienden van mij. Die maken u gewoon af. Live op tv. Je hebt foto's van triootjes met haar, Van in uw manier... Karin, weg erbij. Jan, help haar. Oké, zeg Karin, zorg dat ze me niet kan staan brengen. Karin, kom. 1, 2, 3, een vuur. Peter, gelooft jij dat nu dat ze Beekman persoonlijk kent? Wat is het? Je wordt toch niet bang, hè? Zo ken ik u niet. Wilt je iets drinken? Ja, iets fris. Is er cola light of zo? Anders gewoon een glas water van de kraan, hoor. De frigo is leeg. Ja, niks. En in het diepvriesvak zitten alleen maar wat foto's van Karin en mij. Ik ben nu in de stemming voor dat soort grapjes nu, Peter. Ik heb zo de indruk hè, dat jij precies nog niet goed door hebt dat uw onderzoek nu serieus dreigt vast te lopen. Integendeel, Anneke. Integendeel. Ik denk dat we nu regelrecht op weg zijn naar een ontkroping. Hm. Maar we zitten nu inderdaad met één moeilijk punt. Het zit er dik in dat we de rol van meester Chris van der Weijden compleet verkeerd hebben ingeschat. Ja. Wacht. Vanin? De burgemeester? Ja, schakel maar door. Ja, meneer Moens, daar spreekt u mee. Nu direct. Jawel, ik kom maar aan. Gouverneur De Dijne zit bij de burgemeester. Ze dus willen eens informeel met mij praten. Jij komt toch mee, hè? <laughs> Zet daar maar zeker van. Die Goed nieuws Show wil ik absoluut niet missen.